Jan van der Putten met het NOS-journaal. De afspraken over de veiligheidsgaranties voor Oekraïne zijn klaar en kunnen worden getekend. President Zelensky heeft dat gezegd in Davos met overle na overleg met president Trump. Maar Zelensky zei ook dat over de bezette gebieden in Oost-Oekraïne nog niets is geregeld. Morgen wordt er verder onderhandeld. In de Nederlandse havens is vorig jaar veel minder cocaïne onderschept. Volgens de douane komt dat doordat er nieuwe smokkelmethodes en routes zijn. Rotterdam is lang niet altijd meer de plek waar drugs aan wal komen. De kleinere en minder beveiligde zeehavens worden nu ook gebruikt. Zes gemeenten met van die kleine zeehavens presenteren nu samen een plan van aanpak. Vooral geld is nodig, zegt burgemeester Grotenboer van Goeree Overflakke. We hebben gevraagd aan het Rijk om voor onze aanpak van de kleine zeehavens... Eh, ons 3 miljoen cultureel te geven. En daar is tot nu toe een toezegging van 4 ton. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet zo heel veel mee doen. De gemeenten willen nog flink gaan lobbyen voor meer geld bij het Rijk. De Amerikaanse horrorfilm Sinners, van regisseur Ryan Coogler... heeft 16 Oscar-nominaties binnengesleept. Dat is een record. Niet alleen in de categorieën Beste Film en Beste Regie... maar ook drie acteurs in Sinners maken kans op een Oscar. Onder wie de hoofdrolspeler Michael B. Jordan. Dat die film veel mensen aanspreekt, is logisch... zegt Frank Mulder van horrorplatform Denachtvlinders.nl. Het is een combinatie van eigenlijk drie genres. Uh, er zit dus die maatschappij kritiek in, uh, het vampierengenre zit erin. En er wordt ook nog heel veel gedaan met blues. En die combinatie is denk ik, ja, wat mensen aanspreekt, uniek is. Ja, en maakt het een goed verhaal ook. En dan het weer nog. Vanavond toenemen de bewolking en kans op regen in het Noordoosten IJssel, in Groningen, Friesland en Drenthe vanaf het eind van de avond code oranje. Morgen droog en 0 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Care for things that aren't true, and documentaries about long forgotten doors whose so faith was acceptance, 'cause their hope had died within. Whose lover was a sadness? They were forced to drinking and oh, reason to believe that you and I and the modern arts are laughing up our sleeves. Oh, how fortunate an event America made us paid, and when we landed at Ellis silent, the authorities changed our days. Oh, oh, oh, oh, oh, I, oh I wonder, do you even listen to what I see.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 die ontvangen op komende zaterdag... L.S. in de studio. Geen onbekende van mij... want sinds 2020 ken ik L.S. al en toen bracht zij eigenlijk wat demo-materiaal uit. Die heeft ze eigenlijk verwijderd... want ze heeft een opleiding gedaan aan de Rock Academie in Tilburg. heeft een hele hoop gedoe gehad met haar debuutsingle die ze uiteindelijk op Spotify heeft gezet. Die is eraf gehaald...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 Het schint en glitter van de zon die drug verschittert En toen wil ze het geer bewaren, dus toeliefst nog even staan, weg van alles iedereen Struimt het water wie in het trein dumt zich met nog nieuwe kansen. Kijk, die zittering en dansen op het water.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 ZANG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 Ik heb het idee dat ik hem ook hier een klein beetje hoor. Hou nog even vast. Maar hij is nog prominent uh, te horen op een andere single... die ook morgen wordt uh, gedropt. En dat is Wat Als. En dat heeft te maken met een debuutalbum wat eraan uh, zit te komen. Water onder de brug. Dat gaat op vrijdag 3 april uh, verschijnen. En hij, uh, en hij samen met uh, Steven Engels zal dan uh, te zien zijn... De, uh,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 We'll You'll see a human just like you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 Stories that are mine. It's a long road ahead. But I ain't chasing success. You've got fire And you are islandly Making me feel alive It's you forever and there is this ache in realization you'll be gone in seconds no there is no you We hebben eerst uh, nog een eigen opname van Barney Willems laten horen. Het Cowboy in Paradise was vorige week uh, te gast. En deze single die moest ik ook weer eens even laten horen. En het is eigenlijk niet gepast om er een beetje doorheen te kletsen. Maar zij vertegenwoordigt het wat meer donkere geluid van de indie folk. Sterrenweldering en Sundown. Toch alweer een tijdje uit. En ik denk van ja, die single die moeten we dan nog een keer uh, laten horen.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 before the new moon Now you swiftly took your ring back from our pinky